De aanslag in Maimana komt vlak nadat president Karzai de Taliban had opgeroepen om te stoppen met het geweld tegen de Afghaanse bevolking en de vernieling van moskeeën, ziekenhuizen en scholen. De VVD en de PvdA willen ook voor bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek beperken. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht in De Telegraaf dat hierover in de formatie afspraken zijn gemaakt. Ingewijden bevestigen ook dat de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 elk jaar met een half procent vermindert. De aftrek gaat op termijn omlaag van de huidige maximaal 52 naar 38 Daardoor worden de huizenbezitters die in het hoogste belastingtarief vallen als eerste getroffen. De beperking van de hypotheekrenteaftrek moet structureel zo'n 770 miljoen euro opleveren. Dat geld wordt via de inkomstenbelasting teruggegeven aan de burger. Dat gebeurt door het hoogste belastingtarief te verlagen van 52 naar 49 en de derde schijf van 42 te verlengen.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 Het weer in het zuiden bewolkt met soms wat regen. Ook aan de kust kans op een bui. In het midden en noorden periode met zon. En het wordt een graad of negen. Ook in het weekend zo'n negen graden en dan vooral aan zeebuien, AWB verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij den Dolder. 3 kilometer.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op Volkswagen.nl. U kunt kiezen voor een bladblazen van stiel omdat de professional dat doet. Of gewoon omdat een keurig onderhouden tuin pas echt geniet is. Stiel, sterk werk. Kom zaterdag 3 november naar de Wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer... voor een gratis wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl.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 Sven Kokkelman. Jonge huizenbezitters zijn de klos in de hypotheekplannen van Rutte en Samson. Verjongingsgolf in de Katholieke Kerk. Als kinderen buiten spelen, dan is het vaak op het schoolplein. Hoe moet zo'n speelplaats er dan ook uitzien? Wat je merkt is dat kinderen die spelen op een grijs schoolplein, dat die ja, ruiger spelen. De het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De aftrek van de hypotheekrente wordt ook voor bestaande gevallen beperkt, schrijft onder meer de Telegraaf vandaag, gisteravond ook al te zien op bij RTL Nieuws bijvoorbeeld. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. Hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Konijn, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, al die maatregelen waren bedoeld om de woningmarkt weer vlot te trekken en starters een kans te geven. Gaat dit lukken met deze plannen? Nou, wat deze plannen wel doen, is duidelijkheid verschaffen. Uh, daar wordt al jarenlang om gevraagd. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Iedereen wacht al jarenlang wat het zal zijn, die maatregelen. En, en wat, wat nu wordt uh, verschaft, is duidelijkheid. En dat is heel belangrijk voor de woningmarkt. Ja. In 28 jaar wordt de fiscale stimulans beperkt... van de huidige maximale 52 naar 38 wat, wat betekent die zin überhaupt? Dat betekent dat mensen die nu de hypotheekrente kunnen aftrekken tegen 52%, dus die krijgen 52% van hun betaalde rente terug, dat dat wordt verminderd. We krijgen vanaf 2014 eerst 51,5% en dan 51%. Dat wordt stapsgewijs ja. wordt het verlaagd naar een voordeel van 38%. En dat geldt ook voor bestaande gevallen? Geldt voor bestaande gevallen. En precies. geldt het alleen en dat, ik meen alleen voor uh, aflossingsvrije hypotheken? Zoals ik het lees, maar het is het bericht uit de Telegraaf, waar we op ons moeten uh, uh, beroepen. Zoals ik het lees, geldt het voor iedereen, ongeacht het type hypotheek. Ah. Dus we krijgen we er allemaal mee te maken. Nou gaat zo'n maatregel natuurlijk niet gepaard zonder compensatie in de andere fiscale maatregelen, dus waar krijgen we het dan weer terug? Zoals ik het begrijp, krijgen we het terug via een verlaging van de inkomstenbelasting. Met andere woorden, is het vestzak broekzak. Ja, voor een deel. Er is natuurlijk wel degene die een hoog inkomen hebben... en een hoge hypotheek hebben... die worden hier door het zwaarst getroffen. Want daar begint de vermindering van het voordeel... Terwijl de verlaging van de inkomstenbelasting waarschijnlijk aan heel veel huishoudens te goede komt. En ook te goede komt aan huurders. Ja. Nou heb ik altijd begrepen van mensen die verstand hebben van de woningmarkt. Dat er dan ook mensen zijn die betalingsproblemen zullen kunnen krijgen. Zou kunnen. Hoe, hoe groot is die groep? Als gevolg van deze maatregel verwacht ik niet dat er extra problemen zullen komen. Ik vind dit een hele beperkte maatregel. Uh, een half procent per jaar minder aftrek. Uh -huh. Het duurt 28 jaar voordat we dan van die 52 procent zijn gedaald naar 38 procent. Uh -huh. In die 28 jaar mag je ook verwachten dat er weer inkomensstijging plaatsvindt... en dat op die manier de verhoging van de lasten kunnen worden opgevangen. Gaat dit de huizenprijzen weer een beetje aanwakkeren? Mm, misschien niet meteen... In eerste instantie zal dit... Uh, uh, uh, ...mogelijkerwijs nog een kleine daling opleveren. Maar op de wat langere duur... ...is dit toch de duidelijkheid die iedereen uh, wenst... ...en die mensen weer in beweging kan brengen. En als mensen in beweging komen, weer gaan kopen... ...dan zal dat ook weer positief zijn voor de koopprijsontwikkeling. Ja, maar als je zeker weet dat de hypotheekrente teruggave... ...in de loop der jaren zal dalen... ...dan is dus ook de hoogte van de hypotheek die je kunt afsluiten lager. En dan kun je dus een minder duur huis kopen. Dus ho hoezo gaan die huizenprijzen dan omhoog? Nou, nu is het zo dat mensen heel erg afwachtend zijn. Uh, blijven zitten waar ze zitten. Uh, starters die nog even de kat uit de boom kijken. Omdat er geen duidelijkheid is. Ja. Wat, het, wat deze voorstellen doen is... Uh, helderheid verschaffen over waar iedereen naartoe is de komende jaren. Ja. En dat brengt mensen weer in beweging, er wordt er weer gekocht... en als er weer gekocht wordt, dan kunnen de prijzen weer stijgen. Nou heb ik met name Diederik Samsom, de leider van de Partij van de Arbeid... in de verkiezingscampagne, vaak horen praten over starters... en jonge mensen die een kans moeten krijgen op de woningmarkt. Als je deze maatregel goed onder de loep legt... dan is het voordelig voor oudere mensen die lang in hun huis zitten... en hun hypotheek bijna hebben afbetaald. Want die krijgen toch al sowieso al bijna geen hypotheekrenteaftrek. En jongere mensen die dus net aan een huis zijn begonnen... met eh, ook nog in het vooruitzicht... we hebben een contract met de bank voor 30 jaar... die zijn stap voor stap de dupe. Ja, maar het zijn niet de starters zijn niet de, de, de groep die het meeste dupe is. Want die de, hebben het over het algemeen geen hoog belastingtarief. De meeste starters betalen geen 52% belasting. Welke groep is de dupe? Dan nu zijn het de hogere inkomens. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Wanneer nou, heeft iemand een hoog inkomen? Nou, wanneer je denkt aan, uh, aan boven de 50.000 belastbaar inkomen. Dus de hardwerkende Nederlander van Mark Rutte? Ja, die een hoge hypotheek heeft en die dus 52% belasting betaalt. Daar begint het eerst uh, de vermindering van het voordeel. Puntje voor Samsung, puntje verlies voor Rutte? Ja. In andere landen waar de aftrek is afgeschaft, zoals Zweden, kwam de woningmarkt nog dieper in het dal. Kunnen Goed. we dat hier ook verwachten? N niet... Denk ik uh, in die mate. Waarom? Wat Zweden deed was in één klap uh, het fiscale voordeel enorm omlaag brengen. Ja. Uh, en dat doen wij in Nederland niet. In wat we net hebben besproken is dat het hier heel geleidelijk gaat over 28 jaar met hele kleine stapjes. Ja. En dan zal de klap voor de woningmarkt veel minder groot zijn. Juist. En dat wordt gecompenseerd in de inkomstenbelasting. Dus per saldo zullen we er vermoedelijk niet heel veel van merken? Ik verwacht dat het uh, per salzo uh, uh, het, het een verbetering betekent voor de woningmarkt. Niet en, de eerste jaren, maar, ja, maar wel... En, en, voor de, en voor de portemonnee van de gemiddelde huizenbezitter? De, aan de ene kant moet hij meer betalen voor de hypotheek... en aan de andere kant hoeft hij minder te betalen aan inkomstenbelasting. En 60% toptarief komt er ook niet, geloof ik? Nee, dacht ik niet. Puntje van Rutte weer. Wintpuntje nee. voor Samsung. Nee, en zo zijn we bij het uitruilen terechtgekomen... en bij het einde van de informatie die in zicht is. Precies, en met uh, verstandige maatregelen. Dus u, vindt het een, u bent blij, bij u gaat de vlag uit vandaag. Nou, dat is ook weer overdreven. Het zijn pijnlijke, <laughs> het zijn pijnlijke maatregelen, maar onvermijdelijk. Ja. En ik ben blij dat nu de kogel door de kerk is. Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Kinderen komen nauwelijks meer buiten. Vroeger hadden ze alleen een computer en een televisie. En tegenwoordig is dat dus ook een smartphone en een tablet. Maar... Mama. Buitenspelen. Buitenspelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. ADHD, depressie en ook overgewicht. Dit is Caro. Goedemorgen in Nederland. Beter buiten. Ja, schoolgaande kinderen, dames en heren, spelen regelmatig buiten. Maar dan wel tijdens het is de schooltijd en dan is dat op het schoolplein. En dat werpt de vraag op. Hoe moet zo'n speelplaats er dan uitzien? Hoort u in het laatste deel van Beter Buiten, gemaakt door Roy Hirkens. Nou, dit is wel een heel groen uh, schoolplein. Klein stukje bestrating, maar een heel groot grasveld met daaromheen uh, allerlei uh, speelbosjes. Er worden ook uh, hutten gebouwd. Hebben jullie die hut hier gebouwd? We hebben uh, takken ja, gehaald. En toen hebben we, hebben, ja, heeft meneer Jan, heeft hij uh, de, uh, dikke takken aan de bommen vastgeknoopt. Toen hebben we de tak opgelegd. Openbare basisschool Brandenvoort in de wijk Brandenvoort. Ook in Helmond heeft een uh, grijs schoolplein. Volledig bedekt met stenen. En het pleintje wordt ook nog eens omringd door uh, huizen. En dan ga ik hem pakken. Ah! Hey, hey, laat los. Hey, laat los. Hey. wat doe je nu? Je, je pakt toch niet zomaar andermans spullen vast? Ik pak hem meteen mijn microfoon vast. En ik ben al een paar keer. Uh, op mijn billen getikt door de kinderen. Het is wel echt opvallend dat uh, kinderen hier blijkbaar veel fysieker zijn. Jolanda Maas, onderzoeker aan de VU Universiteit. Jullie hebben met videoregistraties het gedrag op zowel groene als grijze schoolpleinen vastgelegd. Ja, we willen echt kijken van, nou ja, zie je nou dat op een ander plein anders gespeeld wordt uh, qua sociaal gedrag? Spelen ze meer met elkaar? Uh, is het agressiever of niet? Wat voor soort spelletjes doen ze? Um, ja, ook om te kijken van, nou ja, kan je het schoolplein nou op een bepaalde manier inrichten? Dat kinderen meer gaan bewegen en dat ze zich ook prettiger voelen op school. Wat zijn de eerste conclusies? Wat je merkt is dat kinderen die spelen op een grijs schoolplein, dat die um, ja, ruiger spelen. Dat er... Um, uh, uh, meer fysiek contact is. Ja, en andere soorten spelletjes ook. Uh, als je een, een groen schoolplein hebt, dan wordt er ook meer met het groen gespeeld. Dus als hutten bouwen, uh, jagertje, uh, ja, andere dingen, bestjes uh, plukken. Zou je kunnen zeggen dat er meer variatie is in het spelgedrag? Ja. Dat is uh, denk ik een goede conclusie inderdaad. Um, het is niet altijd zo dat er op een groen schoolplein denk ik meer bewogen wordt. Want als je hier bijvoorbeeld op Brandenfort kijkt, dan zie je de kinderen van de ene kant naar de andere kant rennen. Dus het is niet altijd inderdaad echt het meer bewegen, maar het gevarieerde bewegen, dat zie je wel. Ja, maakt, uh, ja je, het maakt het goed. Het zit dus eigenlijk uh, totaal ingebouwd geluid, blijft een beetje hangen, weer uh, Ja, je hoort veel meer dan op een, uh, op een open terrein. Marcel Wijkergangs van de openbare basisschool Brandenvoort. Een grijs uh, schoolplein, hè? weinig groen hier. Ja, inderdaad, weinig groen. Hè? Uh, zoals je ziet uh, is dat debat aan, aan de wijk en de stijl uh, waar uh, in de wijk uh, voor gekozen is. Het is echt een, uh, een beetje een, uh, uh, ge gebaseerd op, op grachtenpanden, zeg maar. Dit schoolgebouw uh, en een aantal woningen in dit complex uh, liggen op een, uh, op een grote parkeerkelder. Wat maakt dat de ondergrond al anders is en het uiteindelijk dus... Uh, ja, al meteen een stuk steniger is dan uh, een andere speelplaats. Bent u er zelf blij mee? Uh, nou, ik ben... als ik had mogen kiezen had ik liever een ander terrein gehad, moet ik zeggen. Want we hebben tot nu toe wel ook enorm veel problemen gehad, technische problemen, omdat het dus een stenig terrein is. Uh, dus uh, als ik had mogen kiezen had ik liever een ander terrein gehad. Nu hoor ik van de onderzoekers die onderzoek doen naar groene en grijze schoolpleinen, dat het spelgedrag hier ruwer is. Wat ik wel zie is dat daar uh, op dit terrein meer... He, bij rennspelen en zo, ja, er zijn meer blessures, <laughs> laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dus als dat ge geassocieerd wordt met ruwe, dan, uh, ja, dan herken ik het wel. De hamvraak is natuurlijk, wat is het uiteindelijke effect als ze weer in de schoolbankjes zitten? Nou, je hoort ook inderdaad van de leraren wel die hier uh, op Brandenvoort lesgeven... dat ze zeggen dat ze gewoon echt even tien minuten in de tijd moeten nemen... om die kinderen weer rustig te krijgen. Dus ja, we moeten kijken hoe dat echt doorwerkt op de schoolprestaties en dingen, maar... Voor het welzijn van de kinderen maakt het wel echt uit. 15 jaar geleden hebben we het sportveld waar we nu staan. Een groot sportveld. Een kaal veld waar voornamelijk voetbal werd. Dat hebben we alles ingericht. Jan Kouwmans van de Wilhelmina School. Hij is degene die zich met hart en ziel inzet voor het schoolplein hier. Een mooi groen schoolplein. We hebben boompjes geplant, we hebben een natuurvijver uh, laten maken, slootjes laten graven, houtballen uh, geplaatst. We hebben zo'n 1600 boompjes geplant. Die zijn inmiddels uh, behoorlijk groot. Uh, dat is al aardig uitgedund. En daar wordt heerlijk gespeeld, er worden hutten gebouwd, er wordt van bergjes afgerold, verstoppertje gespeeld en ga zo maar door. Levert jullie school iets op uiteindelijk in het klaslokaal? Nou, je merkt wel dat kinderen over het algemeen tevreden weer naar binnen komen. Dat ze voldaan zijn, dat ze hun ei kwijt kunnen en dat ze er over het algemeen wel weer zin in hebben. Dat is heel belangrijk. Wat vind je van het schoolplein hier? Um, ja... Ik vind het eigenlijk wel de be het beste schoolplein van alle scholen in Nederland. Uh, hij is, uh, het is groot en je kan er echt leuk op spelen. Ja, en mogen jullie nu alles doen hier wat je wilt? Of zijn er ook regels waar je je aan moet houden? Uh, je mag niet met takken vechten. Je mag niet in de bosjes plassen. Hé, <laughs> hey, de zoemer is gegaan. Jammer hè. Schotten! Deu ja. Weekend, na vijf bijdragen van Roy Heerkens deze week in Beter Buiten. Volgende week in Goedemorgen Nederland. In 1 op de tien gezinnen werken beide ouders fulltime. Op dit moment uh, werk ik zo'n 50 uur per week gemiddeld. verdeeld over, over zeven dagen in de week. Goed voor de economische crisis, goed voor de emancipatie... en goed voor de kinderopvangbranche. Bijna 90% van wat wij binnenkrijgen aan nieuwe kindjes uh, is 3 tot 4 maanden. Maar welke invloed het op kinderen heeft, is nooit onderzocht. Je kunt je heel erg afgewezen voelen door ouders die niet beschikbaar zijn. Volgende week bij Caro Goedemorgen Nederland, carrièrekinderen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Straks opnieuw een verjongingsgolf in de katholieke kerk. Er stuurt humeur. hier is Siska Dresselhuis. Als ik de advocaat van de schommelende Roermondse wethouder Jos van Rij was, dan wist ik het wel. Mijn cliënt heeft niets misdaan, hij is gewoon iemand die een ander wat gunt, zou mijn verweer zijn. Zo gunde Van Rij zijn VVD-collega Ricardo Offermans het burgemeesterschap van Roermond... En dus hielp hij hem een handje en vertelde welke vragen gesteld zouden worden bij het sollicitatiegesprek. Een plaatselijke aannemer gunde hij menig bouwwerk. En aldoende gunde hij zichzelf natuurlijk ook het een en ander, want voor niets gaat de zon op. Die verdediging moet zeker aanslaan, want tegenwoordig is een ander iets gunnen... een van de mooiste dingen die je kunt doen. Het is zelfs een kwestie van landsbelang. Elke dag wordt ons verteld hoe snel en voortvarend de formateurs Samson en Rutte bezig zijn... met het smeden van een nieuw kabinet. Ook al bestaan er ravijndiepe kloven... tussen de politieke programma's van de VVD en de PvdA... die voor de verkiezingen breed werden uitgemeten. Rutte en Samson noemden elkaar toen leugenaar... en zeiden dat het land ten gronde zou gaan als de ander aan de macht zou komen. Maar we zijn nog maar een paar weken verder... en die van die verschillen is weinig meer te merken. Het toverwoord daarbij is gunnen. De twee heren gunnen elkaar veel... en dat betekent dat we binnenkort een gezelschap... stralende VVD'ers en PvdA'ers bij de koningin op het bordes zullen zien staan... als gevolg van al dat gegun. Kiezers denken daar toch anders over. Die vrezen dat belangrijke principes over de schutting gegooid worden. Welke dat precies zijn, dat weten we nog niet vanwege de radiostilte... Maar uit peilingen blijkt dat de PvdA inmiddels zeven zetels van de 38 kwijt zou zijn. En dat is dankzij mensen die zichzelf ook iets gunnen. Namelijk een partij met een rechte rug. Al dus Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendumeur van Henk Westbroek.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 that I saw you We were sober, didn't it? Het is Montreal, just a flirt. Het is elf. u luistert naar de KRO op Radio 1. De paus, dames en heren, gaat zes nieuwe kardinalen benoemen. Zo heeft het Vaticaan aangekondigd. Dat is niet voor het eerst sinds de benoeming van paus Benedictus XVI. Het aantal kardinalen verliest binnenkort hun stemrecht omdat ze bijna 80 jaar oud zijn. En de vraag is, wat gaat die jongere generatie voor het Vaticaan betekenen? Gerard Klaassen, Vaticaankenner van de RKK... Keurig gekwaffeerd door een Romaanse kapper. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Hoeveel van de 116 huidige kardinalen worden zo meteen vervangen? Het zijn er nu zes, niet zozeer vervangen. Er komen er slechts bij. Hè? Maar de bedoeling is dat het kwotum eh, van 120 kardinalen... dat stemgerechtigd is voor een conclaaf... dat dat een beetje in die orde van grote blijft. Ja. Nu had de paus in begin januari al een consistorie, zoals dat heet. Dus een vergadering van kardinalen bijeengeroepen. Ja. En toen had hij er 22 bij elkaar gebracht. En eh, nu dus opnieuw zes. En waarom doet hij dat? omdat er kritiek was eigenlijk op uh, dat laatste Consistorie... waar ook de Nederlandse kardinaal Eik... tot een van de zonen, de prinsen der kerken, werd benoemd. Verheven, om het juiste woord te gebruiken. Ja. Uh, namelijk dat hij te veel Europeanen en te veel Italianen had. En nu zie je bij deze zes dat er geen enkele Europeaan bij zit... Nee. maar juist mensen uit de jongere categorie... en uh, uit de derde wereld vooral. Nou, Verenigde Staten, Libanon, India, Nigeria, Filipijnen. Ja, dat klopt. Ja. En dat zijn ze. Uh, ik zei vervangen, maar ik bedoel natuurlijk de, de oudere kardinalen. Die verdwijnen niet, ja. uh, maar die verliezen wel hun stemrecht. Ja, want als je 80 bent, mag je niet meer uh, ja. meestemmen wie de nieuwe paus ja. wordt uit het gremium van uh, ja. de heren. Zeker. Uh, en dus is de vraag: wat zijn dat voor zes nieuwe? Uh, ja. Even los van hun achtergrond en hun nationaliteit. Uh, maar is, betekent dat ook dat de deuren open gaan, dat er een nieuwe frisse wind gaat waaien? Nou, dat dachten we bij de vorige gelegenheid toen in uh, 2005 ja. Benedictus werd gekozen eigenlijk ook al. Hè, want toen was daar bijvoorbeeld een Hondurese. De kardinaal die hoge ogen gooide, dat doet hij trouwens nu weer... mocht de paus komen te overlijden. Uh, het zijn in, in de eerste plaats mensen die uit een bepaald theologisch uh, hout zijn gesneden. En lees daarbij vooral niet al te progressief. Het zijn mensen die in de denkstijl van deze paus uh, staan. Um, maar het kunnen ook verrassingen opleveren. Uh, en het zijn ook mensen die... Um, aan de beurt waren. Hè? Bijvoorbeeld in de India heb je een uh, nieuwe kardinaal die voor de Syro-Maronitische rites wordt benoemd. De, de wat? Nou, dat is een katholieke Ach. stijl in India. Dat heb ah. je alleen daar. Malabaren heet dat. Ah. En die dragen bijvoorbeeld ook geen mijter, maar die dragen zo'n tulband, weet je wel. Maar ah. dan heel mooi zwart en al die dingen meer. Ja. En als je dus al die mijters in het, uh, bij zo'n bijeenkomst in Rome ziet, dan zie je er soms een paar niet, maar, maar dan met zo'n tulband. En dat zijn die jongens uit die richting en zo. Ja. Plus één Iemand, daar moet je onder kijken. Dat is James Harvey. Dat is een uh, 63-jarige Amerikaan. En dat is de hoofd van de huishouding. Je mag wel eigenlijk zeggen, Sven de. De, de, de bishop van Heemskerk van het de Nederlandse uh, uh, hofhouding... Hè, die dus ging over de paarden, maar ook over uh, de ontvangsten. Hè. Ik weet niet of je ooit wel eens gezien hebt... dat als de paus een buitenlands staatshoofd ontvangt... Ja. dat hij niet de eerste is die het uh, betrokken staatshoofd een hand schudt. Nee, daar komt eerst een prelaat aan te pas... en die begeleidt uh, bijvoorbeeld de, de koningin of Napolitano naar de paus. Hij is het. Ja. En hij is ook de man. die de baas was van. De Butler. En uh, weet ah. je wel. En uh, dat is. En heeft uh, hij daarmee uh, geen probleem gekregen dan? Kennelijk ik wil de paus ook duidelijk laten zien dat hij achter zijn personeel staat. Overigens, die butler is gisteren aan zijn gevangenisstraf begonnen in Vaticaanstad. Er is een speciale cel voor hem uh, klaargemaakt, uh, mag ik wel zeggen. Het hoge beroep is niet doorgegaan en dus is onmiddellijk de straf effectief geworden. En sinds gisteren zit dus deze butler Gabrielle in een Vaticaanse cel. De enige momenteel die het Vaticaan ook sinds gisteren kent. En hoe ziet die cel eruit dan? Weet jij dat Jazeker, die is uh, redelijk geaccommodeerd. En waarom is dat? Uh, zoals de uh, observator zegt, vanwege het feit dat uh, Gabriel een vader is met drie kinderen. En uh, dat betekent dus dat uh, die kinderen vaak ook in uh, de buurt moeten zijn en zo. Maar goed, dat is, de, de butler wordt geen paus, zijn baas. James maar, Harvey, een Amerikaan, die wordt het wel. Maar wat betekent dat dan, een cel met uh, pluche kussens, televisie en een paar Lego-dozen? mag je inderdaad verwachten dat dat uh, niet is op water en brood, maar ja. wel een cel waar uh, deze man uh, zeker een aantal maanden gaat zitten. Ja. Maar dit is voor de Vaticaan ook wennen. Goed, even terug nu naar die stemverhoudingen en uh, die, uh, die uh, nationaliteiten: India, Nigeria, Filipijnen, Libanon. Libanon ja, dan? Libanon. Zeker. Ik bedoel, krijgen we een pauze uit het Midden-Oosten of uit uh, India? Kan, kan. Zeker, <tus> zeker. De pauze is toch dit jaar nog voor vier dagen in de Libanon geweest. Het is een redelijk katholiek land, daar in het Midden-Oosten het enige. Ja. Um, um, en dat is. Uh, dat, daar komt de, een van de jongste kardinalen vandaan. Want vergeet ja. niet. Onder deze nieuwe prelaten ja. zitten de allerjongste, de Benjamins van het kardinaalcollege. En de, de gemiddelde leeftijd gaat uh, behoorlijk omlaag met de aanstelling van deze nieuwe, toch? 55. Juist. En de pauze is inmiddels 85. Ja. Dus uh, binnen uh, niet al te. Hele lange tijd, zal ik maar zeggen... zullen ze daar weer in de Sextijnse kapel moeten gaan zitten... om een opvolger te kiezen, Ja, je en je kan verwachten dat uit dit soort mensen... net als die van de 22 van dit jaar... Ja. een nieuwe pauze gekozen kan worden, Sven. Geert Klaassen, dank je wel voor je toelichting. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar Jeroen Wilaert, ergens in een bus... geel van kleur in Nederland. Jeroen. Ja, in het prachtige Zierikzee, op het Havenplein... bij een prachtige muziektent. En als jij Sinterklaas ergens in de gang in Hilversum tegenkomt... zeg dat hij hier een keer moet aankomen in Zierikzee. En Sven, ik heb je weer heel strenge interviews horen, af, horen afnemen... daarnet in de auto. Maar ik vraag me wel eens af of jij wel eens boos bent. Of jij ook wel eens behoort tot de groep der boze burgers. Nou, we hebben er in ieder geval straks na half elf een aantal in de auto. Eerst het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Gisteren kregen ze te horen dat het mankement was opgelost. Maar vlak voor vertrek vannacht bleken er opnieuw problemen te zijn. Ten hoogte van het nieuws. AWB verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. Drie kilometer. Dit is radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Radiostilte. Dat is niet de kern van ons bedrijf. Maar wel een geliefde term onder bestuurders. Vooral als er iets niet naar buiten mag komen. Zo was het in de afgelopen weken weer tijdens de formatie... die nu snel afgerond zal gaan worden. Toch was het in bredere zin... Heel stil bij ons in het vaderland. Ik merkte het toen ik terugkwam uit Amerika. Weg waren de tonen van vrevel en narigheid... die de sfeer hier vanaf het begin van de eeuw heeft bepaald. Dat kwam door de kloof. De vergaande afstand tussen de politiek en de burger. De boze burger. Ik begon me af te vragen... Is hij soms geëmigreerd om aan de immigratie te ontkomen? Of was hij ineens tevreden met radiostilte? Er is toch genoeg om boos over te zijn, toch? Falende onderwijsbestuurders, frauduleuze bestuurders... met vriendjespolitiek en foute declaraties, de JSF, de BTW-verhoging. Stuk voor stuk geen islaamaangelegenheden. En is Europa ineens weer in? Kunnen de Grieken weer? Is dat alleen nog iets voor de SP en de PVV om zich druk over te maken... Is Nederland weer knus en gezellig? Nee, toch? Mijn vraag is, bent u nog wel boos? Of berust u er na al die jaren maar in? U kunt meepraten en bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar hashtag Lijn1 Radio. En mailen naar uh, lijn1-ntr.nl Want je bent zo mooi als je boos bent. Zo mooi als je boos bent. Mooist als je boos bent, ben jij. Dus ik hunker naar een ruzie. Ik kijk uit naar elk gevecht. Want ik smelt echt volledig als jij dan mijn klootzak zegt. En als jij dan ook nog groot wordt en gaat stampen met je voet. Dan krijg ik duizend kriebels en is mijn dag weer goed. Jochem Meijer, je bent, zo... je bent zo mooi als je, als je boos bent. Boos bent. Zo... Onze gast Ronald Seurussen, eerste Kamerlid bij de PVV, heeft een beetje kunnen bijkomen hier in Zeeland in zijn camper. Roland, ben K je nou caravan? een kerven? Ja. ja, goed, kerven. Ben je boos of ben je razend? Uh, of ben je lekker een beetje bijgekomen? Ik in was de razend en uh, ja, nou, u het zegt, ik ben het eigenlijk nog steeds. Ik, uh, ik kom daar maar niet vanaf. Zullen we het er eens even goed over hebben? Ja. Zal ik gaan liggen op de bank of... Uh, nee, nee, nee, nee. Maar waar ben je nou zo razend over? Vertel ik het maar. Ik ben razend over het feit dat uh, alle Nederlanders uh, voor zover ze werken belasting betalen. En dat dat belastinggeld wordt uitgegeven naar 0,4% van de Nederlandse bevolking. Hè. 4% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Daarvan gaat slechts 10% naar vergaderingen. En die bepalen dus gewoon wat er gebeurt. Waar ik ook erg boos over ben, is dat in Nederland we zogenaamd de deling der machten hebben. Maar in ons land uh, zijn de wetgevende en de uitvoerende macht eigenlijk in dezelfde hand. Degene die wij aanstellen om te controleren hoe dat belastinggeld wordt uitgegeven, die doen dat helemaal niet. We gaan binnenkort een uh, regering krijgen van VVD, en Partij van de Arbeid. De controleurs, de volksvertegenwoordigers in de Tweede en de Eerste Kamer... die hebben dan niet tot doel om goed te controleren. Die hebben tot doel die regering te laten zitten. En dat is het manco van ons systeem. Je en daar je nou ben ik nog steeds jaar, boos over. Heb je nou twaalf jaar lopen kankeren over die kloof en hij is er nog steeds eigenlijk? Hij is er nog steeds en de elite vindt het heerlijk en die heeft er alle belang bij om die kloof te handhaven. Even wat cijferwerk van, CPMB, van, van CBB. Uh, Josje de Ridder, onderzoeker. Hoe zit het met het nieuw Nederlandse boosheidspeil? Nou ja, mensen zijn nog steeds wel, uh, wel boos hoor. Hoeveel? Minder boos zijn, iets minder boos dan in 2002. Iets boos. Uh, en wij doen trouwens geen, geen onderzoek naar boosheid. We doen onderzoek naar wat mensen vinden van de Nederlandse maatschappij en van de politiek. En uh, dat doen we elk kwartaal. Dus we zijn niet op zoek naar boosheid. Maar als we dat onderzoek doen, dan komen we wel vaak boosheid tegen. Maar het is gezakt. Um, het is iets minder dan in 2002. Uh, toen was er wel uh, echt een hoos in politieke onvrede. Maar het, het is er nog steeds. Mensen zijn nog steeds wel uh, ontevreden over de politiek. U hoort het Ronald Seurussen ook zeggen. Uh, Ronald sure, ze maakt zich ook vooral echt zorgen over... of hij is echt boos over de politiek. Um, mensen zijn natuurlijk niet zo bezig met de politiek... en, en hoe het land is ingericht. Maar ze maken zich, ze, ze maken zich wel boos over... Uh, ja, bijvoorbeeld graaiers aan de top. Of bijvoorbeeld over de, over de EU-gezondheidszorg... Of, of over bezuinigingen. Dus als we mensen vragen hoe het gaat met Nederland dan horen we wel een zekere boosheid over hoe bepaalde dingen zich ontwikkelen... en hoe de politiek daarmee omgaat. Er is reden genoeg tot boosheid, als ik uw op, opzomming zo hoor... en ook gelet op de actualiteit van de laatste week, toch? Ja, er is, nou ja, mensen, er is, mensen zien genoeg reden om zich af en toe op te winden... over wat er in Nederland gebeurt, dat klopt. Noemen ze een keihard cijfer? Nou ja, het zijn niet echt hele keiharde cijfers... maar uh, we kunnen ongeveer zeggen dat ongeveer... Uh, Tweederde van de mensen vindt dat het de verkeerde kant op gaat in Nederland. Uh, we hebben geprobeerd om met verschillende stellingen een soort maatschappelijk onbehagen te meten. Uh, ja, dan blijkt dat zeg maar, 13% van de mensen is echt heel erg boos is. Die is echt heel ja, onbehagelijk over... Uh hoe de politiek functioneert en hoe een aantal thema's zich ontwikkelen. En dat gaat dan vooral over thema's als uh, de Europese Unie en, en ja. de multiculturele samenleving. Nou rekent u alles door en u geeft dat ook door aan regeerders. Uh, nou ja, wij zijn het Sociaal en Cultureel Planbureau en niet het CPW die alles doorrekt. Nee, nee, nee, goed. Nee, uh, dat was even de verwarring, sorry daarvoor. Maar uh, neemt u dit, cijf dit soort cijfers ook door met, zal ik maar zeggen, Den Haag? Ja, wij doen dus het continu onderzoek burgerperspectieven. Dat is een onderzoek dat we elk kwartaal doen in opdracht van de regering. Uh, eigenlijk om te kijken wat er in de samenleving leeft, waar mensen zich zorgen over maken. Maar ja, dus dat onderzoek heeft wel een agenderende werking. Wij, dus wij schrijven een rapport en dat rapport komt terecht bij de regering, bij verschillende ministeries. En uh, zo proberen ze ook een beetje in de gaten te houden waar, wat mensen belangrijk vinden. En, en hopelijk daar ook iets mee te doen. Dank u wel voor deze um, feiten. Uh, ook aan de lijn uh, Menno Hurekamp is socioloog. Geeft uh, verschillende publicaties over burgerschap en samenleving uh, op zijn naam staan. Uh, meneer Hurekamp, hoe gezond is boosheid eigenlijk? Nou, mits een beetje gecontroleerd geuit, namelijk gezond. Uh, het leven is natuurlijk vrij saai als je niet af en toe goed berichtig kunt worden. Um, dus wat dat betreft is het een kwestie van tijd voor de Nederlandse burger uh, zijn emotiehuishouding uh, weer op peil brengt. Ik vond het, ik zei al, ik vond het zo stil de laatste tijd. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat wat er nu aan de hand is, dat de media, die hebben natuurlijk wel een rol hierin. En die vinden het nu op dit moment veel interessanter om te speculeren over wie in de regering en wanneer en waarom dan om achter mensen aan te draven om uh, ophitsende quotejes uh, te halen. Dus, uh, dus zelfs als je mensen boos zou willen maken, dan kom je er nu gewoon niet zo goed tussen. Want uh, ja, veel van het uh, publieke debat, het is dus eigenlijk niet echt publieke debat, maar veel van de berichtgeving gaat permanent over, over de formatie. Ja, en daar is juist geen plek voor ruzie, want dan moet het echt even gaan over... Uh, ja, wie wordt, die wordt minister en uh, ja, hoeveel ja. gaat er bezuinigd worden? De poppetjes en de bezuinigingen. Ja. Uh, blijf aan de lijn, uh, Ronald Seurissen, dus over een paar weken bra brandt het weer los, de boosheid. Ja, nou, weet je, er is ook een bepaalde... Hier, hier kan het even, hè, dit half uur. Ja, ja, nou... Nee, Wij zwijgen er, er, er niet over, er toch? is er natuurlijk een, een bepaalde moedeloosheid ook, hè, waar mensen op een gegeven moment... Je, je ageert, je ageert, nou ja, goed... Berusting. De... Ja, berusting en... en dat is, dat is natuurlijk funest. Mensen zeggen gewoon, we gaan niet meer stemmen. Je ziet dat bij provinciale statenverkiezingen, je ziet dat bij gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig landelijk nog minder, maar er is gewoon een groter gedeelte van de mensen die zegt, wij gaan niet meer stemmen. En dat is in het belang van die elite, dat partij-establishment dat ons land bestuurt natuurlijk. Hoe minder de mensen er gaan stemmen, hoe liever zij dat hebben. Hebben ze ze stilgekregen? Ik vrees van wel. We kennen natuurlijk allemaal de verschrikking die met, met Pim, die nog een beetje hoop gaf aan de mensen. Nou, wat, we weten wat er gebeurd is. En, en daarna, eh, Nederlanders mogen zich een keer uitspreken, 64% zegt eigenlijk weg met Europa. En twee jaar daarna wordt het gewoon toch doorgedrukt door de elite. Dan kan ik me indenken dat je op een gegeven moment denkt, ja, wat maakt het verder nog uit? Nieuwe formatie wijst ook uit, gelet op wat ik gisteravond ook op voorpagina NRC zag, dat er een pro-Europese koers aan zit te komen van VVD en Partij van de Arbeid. Nou, dan gaan ze dus tegen 64% van de mensen in. Nou, maar dan heb je het en, dus weer. En de oplossing van de elite is dan gewoon dat ze zeggen... dus geen referenda meer houden. Dus niet meer naar de wil van de bevolking vragen. De kloof, kortom, verdiept zich Die verdiept andermal. zich, en dat is in het belang van de elite. Ja, maar goed, de elite die heeft ook gemerkt wat er gebeurt dan... Als, het, als, ze, als ze de kloof handhaven. Tien jaar onrust en boosheid. Nou, dat valt toch wel mee. Die, die de onrust en die boosheid. Uh, dat komt natuurlijk ook inderdaad omdat politiek veel meer wordt. Uh, eruit wordt gelicht door de media. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel mee van. Is het uitvergroot, kortom? Uh, ja, ik denk, uh, natuurlijk. Kijk, het is wat er net uh, die meneer zei. Uh, op dit moment is het allemaal, uh, zijn we bezig met de uh, kabinetformatie. Op het moment dat het kabinet er is, dan gaan we kijken van degenen uh, die daar tegen zijn en die er problemen mee mm -hmm. hebben. En dan, dan komt die onvrede weer naar boven. Meneer Van Mellen die zwijgt ook niet, hè? Meneer Van Mellen, Nee, dat is uh, zeker niet het geval. Want u bent bestuurslid van de actiegroep Red Onze Polder, Zierikzee. Nou, Red Onze Polders is meer over heel Zeeland. Maar waar zit de kwaadheid bij u? Uh, er zijn twee kwaadheden bij mij. Uh, het een is dat er uh, ontpolderd gaat worden in de Westerschelde. In dat actiecomité zit ik. En ik zit in de vereniging hier in Zierikzee... die uh, zich verzet tegen de plannen die de gemeente hier heeft. Mm -hmm. Want ik hoorde dat je hier naartoe liep en uh, daarnet en je bewonderde de haven... En Vanaf een park. die prachtige Zuidpoort daar. Pracht ja, ja, nou. 15e eeuw, mooi baksteen, grote poort... Dat mooie, al die klassieke attributen die daar staan. Zoals dat mooie oude anker, dat kik die kikkervijver, die brulboei. Die moeten allemaal verdwijnen, want het moet hier gemoderniseerd worden. Het moet opgelukt worden. Ik zag foto's inderdaad. Het moet er allemaal weer heel gelikt uitzien. Het gelikt uitzien. Uitzien. En... Nou, Daar zou ik, toch, zou ik me toch kwaad over maken? Ja, nou, dat, dat zijn we ook. Even onderling? Ja, daar word je <laughs> inderdaad kwaad van. Ja. Die zo'n mooie oude binnenstad opleuken. Ja, ja. Dat ja, doe dan, je niet. Ja. Wij zeggen wel eens tegen elkaar hier in Zirik. Heb jij ook zo slecht geslapen vannacht? Want het is natuurlijk echt erg. Want het gaat natuurlijk niet alleen om boos worden, maar het gaat om de inhoud. Want het gaat erom dat hier een beslissing genomen is door de gemeente, de meerderheid van de bevolking is er tegen. De raad heeft het niet goedgekeurd en men duwt het gewoon Dan door. Heb, hebben we hier dus weer een concreet geval, Ronald Seurissen? Ja. In dit geval dus het, uh, het uh, een onbetamelijk op opleuken van een oude binnenstad. Ja, en stuur. ze doen maar weer. Ja, ze doen maar weer. Dat, dat hebben ze al eerder gedaan met een werkelijk afschuwelijk stadhuis... wat hier eh, buiten, gelukkig buiten de wallen van staat. Maar het is inderdaad de politiek die, die zit te slapen. En die luisteren naar architecten en die luisteren naar de zogenaamde deskundigen. Projectontwikkelaars. Ja, en die hebben op een gegeven moment niet in de gaten hoe schitterend mooi deze stad is... en dat ze hem vooral zou moeten laten zoals die nu is. Uh, meneer Menno Hurenkamp, er uh, zijn dus ook gewoon gezonde redenen... of hele terechte redenen om boos te zijn, toch? Nee, absoluut. Maar kijk, we het moeten het niet overdrijven. Politiek is mensenwerk. En democratie is... Uh, is een fiesp, Dat betekent, wordt uh, vaak van het publiek uitgevochten. Dus er wordt dan ook geduwd en getrokken. mensen maken ook vergissingen en blunders. Ja. En het is natuurlijk absoluut niet zo dat er niet naar de mensen is. Het is gewoon grote flauwekul. Als je kijkt naar hoe Fortuin opkwam met zijn kritiek op de multiculturele samenleving... en hoe er sindsdien in beleid al wat tamelijk stevig is opgetreden tegen allerlei minderheden... die zich uh, uh, op allerlei manieren toch veel rigoureuzer dan daarvoor hebben moeten aanpassen... dan kun je onmogelijk voorhouden dat, dat, dat de politiek niet reageert op, uh, op wat, het, wat, wat, wat het volk of wat de elite zou willen. Sterker nog, de politiek koerst eigenlijk zo permanent op, op, op opiniepijnen en dat soort dingen... Dat, ik, dat het heel raar is om te zeggen dat het maar uh, een paar procent van de mensen zijn... die uitmaken wat er gebeurt. Mm. Ze zijn permanent aan het kijken... Wat vinden de burgers en hoe, hoe kunnen we daar een godsnaam op insturen, zodat ze langer aan de macht blijven? Dus politici zijn veel responsiever dan, dan zo even, door de vorige mensen werd toen voorgekomen. Dat betekent niet dat ze niet Ja, maar, maar niet gelet op maar niet, maar maken, maar niet, maar niet. Maar dan worden ze geknikkerd. Het idee is dat dan worden ze eruit geknikkerd bij de volgende verkiezingen. Um, en uh, als ze er niet uitgeknikkerd worden, dan betekent het gewoon dat de burgers harder hun best moeten doen. Dat ze nog bozer moeten worden. Meneer Van Mellen, ik hoor die graafmachines buiten. Is het opleuken al begonnen eigenlijk? <lacht> Ja, dat is. Uh, maar dit is nog maar fase 1, want het is uh, opgeknipt in drie fasen... waardoor het heel moeilijk is om uh, een goede onderbouwde bezwaarprocedure te starten. Ja, nou ja, ik zou wel eens een Zierikse bestuurder eigenlijk willen zien. Dus kom even uit dat moderne stadhuis hier naar lijn 1. Mevrouw uh, Jansen, u bent boos. Goedemorgen. Nou, u klinkt helemaal niet boos. Ja, ik ben wel heel erg boos. Ik maar ik ben opgewekt het is boos. Niet, niet, alleen, niet alleen zo dat de burgers heel erg genegeerd worden, maar ook geschoffeerd. Toen de euro ingevoerd zou worden, waren de meeste mensen tegen. Toch gebeurde het. Er kwam een referendum voor de EU-grondwet. Het overgrote deel was tegen. Het werd ons alsnog door, als verdrag door de strot gedouwd. Uh, toen het geld naar Griekenland. De meeste mensen wilden niet. Het gebeurde toch. Steeds meer geld naar Griekenland. De mensen wilden niet. Het gebeurt toch. De, het wordt door de politici alleen nog maar uitgemaakt in samenwerking met de werkgevers en de welgestelden. En de rekening wordt ook steeds gelegd bij de mensen onderaan in de maatschappij, want de welgestelden worden gewoon niet aangepakt. Ja, nou dat, zei dat de... de corruptie onder het bedrijfsleven en politici... dat houdt elkaar ook de hand boven het hoofd. Echt gestraft wordt het niet... waardoor het hele gedoe steeds opnieuw begint en gewoon doorgaat. Mevrouw Jansen, dank u wel. Ik moet weer even naar de gast in de bus. Een, een belangrijke bijdrage. Ronald Seurissen, dit spreekt u natuurlijk aan. Ja, mevrouw Jansen zegt, zegt uh, daar ben ik het uh, voor, vrijwel 100 mee eens. Maar het is het een en het ander. Menno Hurenkamp, de socioloog, die zegt dat er toch ook wel uh, uh, beweging in zit. Dat, dat ja. de bestuurders wel degelijk luisteren. En het grappig is dat hij daarbij zegt is het dat ze dat doen uit, uit opportunistische redenen. Ze willen de macht houden, ze willen het geld blijven verdelen. Niet louter, de oppor niet louter verdelen. opportunistisch. En daarom luisteren ze. Het is niet louter opportunisme. Nou, ik, dat klonk er toch wel een beetje. In. Maar natuurlijk, uh, ze, ze, ze willen hun baan houden en luisteren daarom ook naar hun, uh, uh, hun kiezers. Maar en in, hij zegt feiten is voor iedere politicus die zijn baan graag wil houden... is zijn eigen partij-establishment, dat zijn positie bepaalt... is belangrijker dan de kiezer. En dat is het, het manco aan ons systeem. Maar dat ik systeem moet veranderen. Ik hoor je zeker, maar ik hoor hem toch ook zeggen... bijvoorbeeld in zaken uh, de buitenlandse jeugd, zou ik maar zeggen... die uh, zo af en toe uh, voor rottigheid zorgt... Ja, dat er toch ook grondig in is ingegrepen. Ik heb nou, daar twintig jaar mee gewerkt. Hoofd, ja, dus, natuurlijk. Uh, ja. Maar hij geeft een zekere kentering aan. Nou, Als ik laatst met lijn 1 in Osdorp... En daar was het ook zichtbaar. Er was wel degelijk uh, een soort van uh, goede samenleving aan het ontstaan. Is nou, dat niet zo? Dat is dan fijn dat het daar eindelijk gebeurd is. En dat gaat veel te langzaam, laten we dat vooropstellen. En ten tweede plaats zijn er nog steeds grote de delen in de stad waar ik dan uh, van uh, woon, Rotterdam, dat absoluut, absoluut nog niet het geval is. Nog veel dus... werk aan de winkel voor meneer Aboutale. Uh, ja, er is nog heel veel werk aan de winkel van meneer Talib. Maar daar wordt dus echt aan gewerkt. Dat is iets anders dan dat het stilstaat. Ja, maar als je er stil laat staan, dan loopt het er helemaal gierend uit de hand. En dan krijg je chaos. En dat wil geen enkele politicus. Dus wel degelijk zullen ze wat moeten doen. Dat kan niet anders. Ook omdat de media er bovenop zitten. Maar aan de andere kant gaat dat in een tempo dat dus je denkt... ja, zo los je het nooit op. Te traag. Veel te traag. Je zou het veel sneller en willen. En daardoor blijf je boos. Want je wilt dat die problemen snel opgelost worden. Je weet dat sommige problemen kunnen worden opgelost. Ja, maar door... sommige problemen zijn natuurlijk ook erg omvangrijk. Dat doe je niet van de ene op de dag op de ander. Nee. En dan wat we dan doen is, is het voor ons uitschuiven. Voor ons uitschuiven. Beren op de weg zoeken bij de oplossingen. Je moet geen beren op de weg op zoeken bij de oplossingen. Je moet oplossingen beginnen. En er, ondertussen de problemen die zich dan manifesteren, tackelen. Maar wel gaan beginnen. Ja. En ja... Dat zie ik nog steeds niet gebeuren. Ik zie nog steeds die politieke lef niet. Eerlijk gezegd hoop ik dat het nu eindelijk wel gaat gebeuren. Politieke lef, dat is een, een mooie term. Gaan we zo op door, maar Leendert heeft ook gebeld. Um, sorry, nee, ik kreeg even een telefoontje door over Leendert, maar Leendert van Mellen. Um, punt is, ga je hier even op door. Is hier lef getoond of niet? Of, of, of, of slappe knieën? Um, er is hier lef getoond, maar het is uh, moeilijk om tegen zo'n uh, lokale uh, gemeente... Uh, echt ook je, je lef te laten werken. Want het blijkt dat de, de, de gemeenteraad hier veel besloten vergaderingen houdt. Er is toevallig gisteravond een motie aangenomen... Hmm. dat er wat minder besloten vergaderingen moeten gaan. Achterkamertjesgedoe. Ja. Ja. Dat, dat, zijn ons... dat zijn de volksvertegenwoordigers. Hè? Die vertegenwoordigen de, de bevolking van Schouwen. En die doen dan de deuren dicht als ze gaan zitten vertegenwoordigen en controleren. Dus die controleren niet meer. Dat is de kern van de zaak. Ja, maar dat is dus een systematiek die niet alleen in Zierikzee opgaat... Nee. maar ook in Roermond, totdat er ja. eindelijk eentje sneuvelt. In, in Groningen? Uh, je ziet het nu overal naar boven komen. Dus het houdt in dat we het systeem grondig moeten gaan veranderen. Maar dat is blijkbaar toch een beetje het lef tot zelfreiniging. Uiteindelijk wordt het toch opgeruimd ja, wat de fout is. Ja, iedereen weet wat de oplossing is en ze doen het niet. Iedere keer als je dat voorstelt, dan zeggen ze... ja, dat is te moeilijk, dat is te ingewikkeld. Het is zo eenvoudig. Je moet zorgen dat degenen die controleren... Eh, niet hun eigen positie kunnen beoordelen. Maar je moet ervoor zorgen dat die mensen echt gaan controleren. Dus door bijvoorbeeld op lokaal niveau... het districtenstelsel weer te gaan invoeren. Dat mensen eh, worden gekozen door de bevolking... dat ze, verantwo ja, ze verantwoording verschuldigd zijn aan hun kiezers... en niet aan degene die ze moeten controleren. Joeker, jij bent boos... Uh, ja, he heel erg boos. En het duurt al een poosje. En Ach, dat wordt niet beter. Wat is er aan de hand? Waar woon je nou, kijk, mijn... ik woon in Amsterdam. Ja. Al 72 jaar, mijn man al 76 jaar. En we hebben ook een winkel nog. En ja. in onze winkel is de score van de mensen die binnenkomen... en ze hebben het wel eens over de politiek, wat we liever niet hebben... Um, dan is het 100% boosheid. En ernstige boosheid, ook bij ons... Over alle dingen, nou het wordt nu ook al gezegd bij u uh, in, ja. de, in de bus, in de um, over alle dingen die beter kunnen, uh, maar niet, <coughs> niet beter worden. Maar Amsterdam over... kankeren toch altijd, Joeken? Uh, nou, kijk, gelukkig maar, want anders gebeurt er nooit meer wat. Maar waar zijn ze het meest uh, um... boos op bij u in de winkel? Niet nou, over, niet over ook... uw assortiment, neem ik aan. <laughs> nee, dat gaat helemaal goed. Wat um, verkoopt u? Maar, maar... Wij verkopen elektrische treintjes. Oh, prachtig. Eh, maar, ja. maar even op de trein van de boosheid dan. Wat, is, eh, wat nou, is de grootste ergernis, los van wat hier in de bus al gezegd is? Dat politici liegen en bedriegen waar je bij staat. En nu, met de formatie, blijkt dat blijkbaar ook weer, ik zeg het voorzichtig. Ja, van daarom is het radiostilte, hè? Precies, ja. Maar als het waar is dat de VVD nu toch akkoord gaat... met bijvoorbeeld... wij hebben er zelf geen last van, hoor. dus daar gaat het niet over. Uh, de, het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek, ook voor bestaande gevallen. Ja, als dat inderdaad ervan komt... dan is het weer een heel prima uh, nieuw voorbeeld... van hoe we met z'n allen ja, belazend worden en bestolen worden. En dat, ik vind, als um, regeerders gaan stelen... ja, dan is het heel heftig. En regeerders in Nederland... Lopen al jaren te roepen in Italië en weet ik voorwaar is het allemaal heel slecht. Want daar is men corrupt. Nou, laten we ophouden zeg. Dankjewel, Djoeke. Uh, Ronald Seurs, het gaat gewoon over diefstal. Um... Pakken die boeven. Ja, dat sowieso. Maar die boeven moeten, beter, nogmaals, ik blijf het zeggen, beter gecontroleerd worden. Mm. Ze moeten de kans niet krijgen. En nogmaals, uh, dat, dat blijven ze doen. En je ziet het op dit moment aan alle kanten naar boven komen. Hè. En, en niet alleen in Roermond. We hebben natuurlijk in Den Helder al een akkefietje gehad, in Schiedam een akkefietje. Uh, en zo blijft het maar. En, en dat komt omdat er een kleine elite is die elkaar best een, een plekje gunt. Die zich voordoen als keurige, blanke mannen allemaal en vrouwen. Nou, het zijn nou, goed, dat, het zou, ik wou net zeggen, het zijn niet allemaal mannen. Uh, maar het is natuurlijk al begonnen in Rotterdam destijds met, met Bram Peper. Uh, met die bonnetjesaffaire. En, en dat, dat hou je omdat die hele politieke club... dat is een incestueus geze gezelschap... dat elkaar het uh, hand boven het hoofd houdt. En, en dat moet dus nogmaals bij de wortel worden aangepakt... door het systeem te gaan veranderen. We kregen een tweet, die lees ik even voor... Elite bij het keeltje grijpen wordt tijd. Hebben geld over de balk smijten tot kunst verheven. Vooral naar zichzelf toe, puntje, puntje, puntje. Nou, dat is ook kwaadheid in minder dan 140 letters. Menno Hurenkamp, even voor uh, de nuance. Is het nou altijd zo? Uh, of inderdaad, er, gebeurt er nog wel eens wat goeds in Nederland? Nou, Als u het zo kijk, aanhoort en... allemaal? Verreweg de meeste landen ter wereld zouden hun problemen natuurlijk heel graag willen ruilen met de problemen van Nederland. Hè? Dus in die zin gaat het, gaat het, het kan niet, gewoon als je het vergelijkt met hoe het in andere landen gaat, kan het in Nederland niet heel veel beter gaan. Dat neemt niet weg dat je wel enorm hard je best moet doen om uh, dingen te veranderen. Maar dingen als districtenstelsels en zo, ja, die hebben ze dan in andere landen en daar zijn de burgers ook boos en ontevreden. Wat er aan de hand is, is dat burgers steeds slimmer zijn geworden over de afgelopen 100 jaar of 200 jaar. En dat is alleen maar vooruitgang. Maar dat betekent ook dat ze meer te zeuren hebben. En dat is alleen maar goed. En de politici moeten dat maar verdragen dat er flink gezeurd wordt. En um, tegelijkertijd moet het, het moet ook niet te kinderachtig doen. Iedere Nederlander weet, en dat blijkt ook uit al het opinieonderzoek... dat dat met die hypotheekrente aftrekt. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. En maar Nederlander die, er die dat... wordt er nu wel doorheen gejast... met ja, de nodige nee, onvrede onder het electoraat. Dat... Ja, nee, maar waar het om gaat is dat ieder, iedere volwassen Nederlander weet ook dat... dat je als je met meer partijen bent, dan moet je onderhandelen. Of nou in een huwelijk is of in een, uh, of in een regering, dan moet je geven en nemen. Dankjewel. Het is heel raar als je zegt, eh, ze hebben de verkiezingsbelofte gedaan en ze houden zich niet aan. Ja, nee. Zo werkt het nou eenmaal. Je ja. doet je best. Je geeft aan dit. Als ik alleen de baas zou zijn, doe ik dit. Maar ik kan niet alleen de baas zijn, dus moet er een soort ja is het geven en nemen. Dat is toch... Maar dat is zo oud als de wereld. Dus... Polderen heet het ook wel eens. Er wordt weer gepolderd, met o Hurenkamp. Dank Dankjewel. Ik ga even de, de bus weer in. Uh, Ronald Seurissen, het advies is duidelijk. Geven en nemen voor de goede orde, maar ook lekker blijven zeuren. Ja, nou goed, dat is jij mensen het geen zeuren. Nee, ik doe het niet altijd zo. Soms wel natuurlijk, laten we dat vooropstellen. Maar over het algemeen is de, zijn de, is de kritiek van de mensen terecht. Uh, het belangrijkste voor de mensen is hun eigen leefomgeving. Veiligheid, uh, hoe de straten erbij liggen. Ja. En dat wordt uh, door de lokale politiek die heel graag uh, landelijk politicus speelt, wordt dat wel eens over het hoofd gezien. Lenert van Mellen, we horen dat, uh, wat er met de straten hier gebeurt in, Zier in Zierikzee. Blijft u wel genoeg boos zeuren? Ja, we zijn, dat doen we zeker. En constructief ook? Zeer constructief. Met geven en nemen? Met geven en nemen. Uh, maar dan is het nog niet afgelost, opgelost, neem ik aan. Toch? Nou, dat denk ik wel als je gewoon goed met elkaar rond de tafel gaat zitten... om een probleem op te lossen. Dat, dat, dat... moet mogelijk zijn. Alleen de gemeente praat niet meer met ons, want ze hebben een beslissing want genomen. ze in de achterkamer tevreden <laughs> te zijn over het opleuken van Zierikzee. Nog even, heel kort Ronald Seursen. Aanstaande maandag hebben wij in de bus burgemeester Aboutalik van Rotterdam. In één woord, wat moet hij doen? Hij moet voor mij de groeten krijgen. En wat hij moet doen is uh, dat wat hij toen hij aankwam, uh, toen hij begon, beloofd heeft. Namelijk het opruimen van de problemen in de, de problemen. Hij, hij weet precies welke dat zijn. Ja. Dat moet hij wat harder aanpakken. Met Lef? Ja, en met Lef. En niet, ja, inderdaad, hij is een beetje te bang. Hij ziet te veel beren op de weg. Gewoon keihard aan. Dit was lijn 1 over de Boze Burger. Er is de boosheid. In Zierikzee moeten ze eens ophouden. Ze moeten het gewoon laten zoals het is. Ik zeg dat niet conservatief, maar als liefhebber van schoonheid. Dankjewel.